10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Hans Biesheuvel, de oud-voorzitter van het MKB, begint een nieuwe beweging... en wil het gaspedaal indrukken van de Nederlandse economie. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Goedemorgen, Mark. Sven, Financiële topman van KPN Erik Hageman stapt weer direct op. Voor het telecombedrijf heeft zijn vertrek niets te maken met de poging van het Mexicaanse Amerika Mobiel om KPN over te nemen, zegt economie redacteur Merel Stikkeloren. Ze zeggen het is om persoonlijke redenen... Het heeft helemaal niks met Amerika Mobiel te maken. Eh, met die dreigende de overname. Dus eh, ja, daar moet je absoluut niet aan denken. En ook eh, dat dit zo plotseling komt. Nou ja, dat geeft ook wel aan dat het, uh, dat het misschien wel iets in de dat het iets in de persoonlijke sfeer is... en helemaal niets met Amerika mobiel te maken heeft. Hageman was nog maar anderhalf jaar financieel topman bij KPN. Het is nog niet duidelijk wie Hageman opvolgt. Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken... en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Staat in een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66. Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen...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 bij de A15 alweer, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Ja, daar zit weer wat uh, schot in hoor Sven. Op de A15 gorkum rotterdam bij hardingsveld griesendam nog 3 kilometer. Tijd was daar een rijstrook dicht na een aanrijding. Verder nog wat korte files bij Amsterdam. Op de A58 Tilburg richting Breda bij Bavel 2 kilometer. Rechte rijstrook is nog dicht. Zijn nog steeds bezig om uh, de olieresten op te ruimen. En op de A59 Os richting Zirikzee. Tussen Waspik en Knoopend tot slot 5 kilometer. Dankjewel Jolanda. Sterkt in de file zometeen.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Oud-MKB-voorzitter Hans Biesheuvel is klaar met Polderuit. Natuurhistorisch Museum doet botten in de aanbieding. Strengere jachtregels maken voor dieren het verschil tussen leven en dood. Als je een individuele houtduif bent, dan is je overlevingskans toch wat groter geworden. En dan kan je altijd nog een havik in je nek krijgen. En dat ochtendhumeur van Hans Beum, het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. En daar is hij weer, sneller dan gedacht. Deze zomer nam Hans Biesheuvel afscheid als voorzitter van MKB Nederland. En nu begint hij een nieuwe beweging voor bedrijven. Met ondernemend Nederland gaat Biesheuvel het gaspedaal van Nederland indrukken. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wilt u dat op eigen houtje doen? Nou, door de mouwen op te stropen en heel veel ondernemers aan te binden... en dan vervolgens uh, echt aan de slag te gaan om Nederland veel ondernemerder te maken. Ja, hoe? Nou, Door goede plannen te ontwikkelen, door ondernemers echt te activeren... om uh, ja, niet te mopperen en te zeuren over de politiek... maar zelf het heft in handen te nemen, de mouwen op te stropen... en te zorgen dat we uit deze crisis komen. Ja, en niet alleen dat, maar ook dat er weer groei komt. Want wat wij waar we behoefte aan hebben in Nederland is economische groei... Want zonder economische groei kunnen we geen banen creëren, ja. kunnen we niet investeren, kunnen we geen duurzame economie opbouwen. En het wordt het ook heel lastig om al die grote maatschappelijke uitdagingen die er liggen, om die op een goede manier op te pakken. De betaalbaarheid van de pensioenen, de bakjes van de waajong en de jeugdwerkeloosheid leeg krijgen. Daarbij zijn voor al die uitdagingen zijn ondernemers cruciaal. Ja, maar hoe? Nou, hoe? Door te zorgen dat we zoveel mensen achter ons krijgen... dat de bestuurders van Nederland het niet meer om ons heen kunnen. Een zodanig aantrekkelijke agenda te presenteren dat men die wel moet overnemen... En ja, ik ben ervan overtuigd dat ondernemers ook graag wat terug willen geven. Dus als we de ruimte krijgen om meer te ondernemen... als de lasten naar beneden gaan, ja. ben ik er ook, ook van overtuigd... dat er heel veel ondernemers echt gemotiveerd zijn... Ja. om de schouders onder Nederland te zetten. Maar meneer Biesheuvel, de lasten gaan niet naar beneden. Want er ligt een bezuinigingspakket van 6 miljard... dat bestaat voor een derde uit lastenverhoging. Ja, nou, zoals wat mij betreft dan echt de laatste keer... Uh, want we zien dat dit, dit recept al een paar jaar achter elkaar uh, gepresenteerd wordt door de politiek. Ja. En je ziet, de economische groei blijft achter. We zijn in drie jaar tijd van een van de beste jongetjes in de klas in Europa... naar een van de zwakste uh, afgedaald. Nou, van 5 naar 8 is nog niet een van de zwakste, toch? Wel... Nee, nee, maar als je in de Europese Unie kijkt, als je ziet naar de economische groei, zijn we echt afgezakt naar een van de laatste plaatsen. Ja. En kijk eens even naar de werkloosheid, die is in twee jaar tijd met, ik geloof, 150.000 opgelopen. Ja. Kijk eens even naar de jeugdwerkloosheid, die neigt naar de 17, 18 procent. Ja. Dat kan niet langer zo. Nee, dat begrijp ik en dat vindt ook iedereen en dat zegt ook iedereen. Uh, het punt is dat iedereen daar zijn eigen plannen voor heeft uh, en tegelijkertijd zegt we moeten ook bezuinigen. Als ik kijk naar het kabinet bijvoorbeeld uh, en er zijn natuurlijk andere uh, uh, clubs die het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Die zeggen dat ook. Dus wat, wat gaat u dan anders doen dan bijvoorbeeld Bernard Wientjes van de werkgever? Nou kijk, Bernard Wientjes die heeft zijn achterban. En dat zijn brancheorganisaties in Nederland. Dat zijn ook vaak grote bedrijven. Ja. Die worden vertegenwoordigd door bestuurders, door politici. Over het algemeen niet uh, door ondernemers. En waar we in dit land behoefte aan hebben is aan daadkracht. Aan snelle hervormingen. Ja. Maar vooral aan banen. En weet u... John Venterner van Vlissingen heeft vorige week een zeer spraakmakende speech gehouden. Hij is een van de beste ondernemers van dit land. Ja. Een van de meest succesvolle ondernemende families in Nederland. En hij ja. heeft letterlijk gezegd... Nederland reken niet op ons. De komende jaren komen de banen niet van de grote bedrijven. Maar dat zal echt moeten komen van de kleine bedrijven en de middenbedrijven. Nou, ja. maar, daar... maar daar bent u niet meer van. Jawel, ik ben namelijk van alle ondernemers in Nederland wat mij maar, betreft. Neemt... Groot en klein, maakt niet uit. Maar we hebben ze allemaal heel hard nodig, als komen we niet uit deze crisis. Nee, maar geeft u dan eens een concreet voorbeeld van hoe dat zou moeten. Hoe gaat het bedrijfsleven dat geen krediet meer krijgt van de banken... dat te maken heeft met een neerwaartse spiraal in de economie... met een dalend, nog steeds dalend en laag consumentenvertrouwen... met mensen die op hun portemonnee zitten en het niet meer open doen... hoe gaat u dat dan veranderen? Nou, dat zal niet zomaar gaan. Hè. Dat, zal, dat gaat tijd vergen. Maar het is bij al die punten die u noemt, hè, en die herken ik allemaal... Is het wel cruciaal dat ondernemers weer de ruimte gaan krijgen om te investeren. Om dan? mensen aan te nemen. En, he, en die ruimte hebben ze op dit moment niet. Dus dat betekent dat ik mijn werk veel beter moet gaan doen in Den Haag. Ja. Een scherpe agenda neerleggen, de politiek ja, nee, overtuigen. Dat, is, dat, is dat ze er niet omheen kunnen. Nee, maar dat is procedureel wat u gaat doen. He, dus ja. dat is, uh, laten we zeggen, wij hebben een sollicitatiegesprek en dan zegt u tegen mij: zo zie ik mijn functie. Maar, de, maar ik vraag u, wat gaat u dan inhoudelijk doen? Stel, ik ben nou, nou, ik, ik in heb een kledingwinkel en er komt niemand meer in mijn zaak. Nou, en ik, ik kom bij u en ik zeg, <laughs> euh, doe iets voor me. Wat gaat u dan voor mij doen? Nou, wat wij gaan doen, de ondernemers in ieder geval... Hè, die mogen echt de agenda gaan bepalen van, ondernemen, van ONL. Hè, want we gaan echt aan de slag als ONL. Ehm... Um, de bedoeling is echt een ondernemerskompas inrichten. Waar ondernemers zelf aan kunnen geven wat ze belangrijk vinden. Waar ze aan willen dat er aandacht wordt besteed. En ik ga ze niet representeren. Ik ga zorgen dat die ondernemers echt actief kunnen participeren. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat er veel goede ideeën uit gaan komen. Ja. En mijn belangrijkste taak is dan zorgen dat die goede ideeën... op de goede bureaus terechtkomen van de beleidsmakers. Maar ja, wat moet er dan gebeuren? Want we hebben het topsectorenbeleid bijvoorbeeld in Nederland ook. Hè? Ik had het er eerder deze uitzendingen over. Wat wilt u dan concreet, met wat voor concrete voorstellen... Gaat u dan naar Den Haag? Nou, die Zou je zo aandringen hoor? Maar ik, nee, ik wil maar heel ik... graag van u horen hoe het dan beter moet. Nou, nee, maar ik vind het voorkomen terecht dat u dat vraagt. Hè. Maar, maar kijk, wij kondigen dit vandaag aan. Ik ga de komende weken in 40, 50 uh, gesprekken door het hele land heen. Ga ik met de ondernemers in gesprek. Ja. En ik beloof u over zes weken of acht weken zal ik een hele concrete ondernemersagenda presenteren. Ja. Maar kan u nu al zeggen dat een van de belangrijkste doelen wordt natuurlijk... zorgen dat die, dat die kredietverlening weer op gang komt. Zorgen dat in dit land weer een economische agenda krijgen. En niet alleen een boekhoudersagenda van bezuinigingen. En zorgen dat er weer ruimte komt om, de, om te ondernemen. En dat betekent kappen in het woud van regelgeving. Kappen in het woud van toezichthouders. En zorgen dat de lasten naar beneden gaan. Dat zal gewoon moeten. Goed. Weet u wat we doen? We maken een afspraak. Uh, over zes tot acht weken komt u terug met die agenda. En dan uh, gaan we het concreet punt voor punt doorspreken. Is ik, dat een ik, idee? Ik beloof het u en het zal absoluut een vernieuwende agenda zijn. Want daar ben ik van overtuigd dat die uit de ondernemers uh, tevoorschijn zal komen. Juist. U neemt de zes tot acht weken de tijd om die om de, om de agenda samen te stellen. En dan gaan we hem over twee maanden helemaal doorlopen. Heel graag. Hartelijk dank.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 Ja, het puur voor de lol jagen op dieren moet worden verboden. Dat vindt in ieder geval een groot deel van de Tweede Kamer. Dat hoort u in uh, De Jacht op de Jager, uh, gemaakt door verslaggever Niels de Jager. Maandagochtend, half zes, in de polder van de Hoekse Waard. En het regent hier ganzen. Maar dit jachtseizoen voelen niet alleen de dieren, maar ook de jagers zelf zich bejaagd. D66, GroenLinks en PvdA willen de jacht namelijk inperken. En het lijkt erop dat het gaat lukken. PvdA-kamerlid Lutz Jacobi. Ja, wat ons plan is, dat we zeggen van jacht... dat is, uh, moet in dienst van natuur. En van het evenwicht in de natuur. En van, in dienst van de biodiversiteit. En daar, waar je geen andere oplossingen hebt... dan met jacht, uh, de natuur uh, evenwicht te dienen... Uh, ja, dat hoort in dat, in dat gebiedsplan, in de wildbeheer enheid... een plek te hebben... Wij zeggen de wildlijst, de vrije wildlijst. Daar staan zes soorten op. Konijn, haas, houduif En daarop mag je in het jachtseizoen eigenlijk vrij uitschieten? Ja, dat is in principe de gedachte erachter. Daar moeten we vanaf. Ja, wilt u met het afschaffen van die wildlijst de plezierjacht afschaffen? Nou, dat woord plezier bestaat. Uh, wij hebben het plezier uh, als woord nooit gebruikt. En dat je plezier blijft aan je hobby. Dat, dat, dat zei zo. Alle mensen beleven plezier in hun hobby. Maar dat kan nooit het doel zijn. Het doel is natuurlijk evenwicht. Het doel is natuurbeheer. En uh, ja, alleen in die gevallen waarin geen andere oplossingen zijn dan jacht. Dat is ons standpunt. Wie moet er dan straks bepalen dat het goed is om in dat gebied op die diersoort te gaan jagen? Dat moet in de gebeuren. Dat gebeurt nu ook. Alleen en wie zit daarin? Daar zouden we het ons begrip alle partners in moeten: de natuurorganisaties, de jagersverenigingen. Je hebt ook de boerenjagersvereniging. Een soort polderen o, om schatten. te kijken wie er mag schieten in de polder. Nou ja, dat is ook niet niks. Samen met D66 en GroenLinks heeft u het plan, de initiatiefnota Mooi Nederland gemaakt. Wat gebeurt daar nu mee? Ja, dat ligt uh, bij de staatssecretaris, die in de nieuwe Natuurwet, want ook deze discussie zit helemaal in de nieuwe Natuurwet. Dus alles met betrekking tot jacht en natuurbeheer en evenwicht, nou is een beetje, uh, er zijn nu nieuwe kansen, zeg maar. Kan allemaal beter. En heeft u al signalen Hoeveel, ja, hoe groot deel van jullie plannen wordt nou uiteindelijk ook overgenomen in het kabinet? Nou, ik heb wel aardig wat signalen dat een, een groot deel van ons denken wordt wel overgenomen door het ministerie. Dat vind ik wel heel erg, ja, daar ben ik wel trots op. Natuurorganisaties zijn blij met de plannen uit Den Haag om de jacht in te perken. Beheerder Magiel Bos van Natuurmonumenten. Het is een goed initiatief. We zijn er als Natuurmonumenten blij mee. Niet alleen Natuurmonumenten, maar ook andere natuurorganisaties zijn blij met dit, uh, met dit initiatief. Nee, op jacht, op afschot, uh, dient voldoende controle te zijn. En uh, beheerjacht, zoals op wild zwijn en edelhert. Uh, daar voert de overheid, de provinciale overheid, een heldere controle op uit. En dat is goed. En die wildlijst is te vrij? Dat is veel te vrij. Dat is veel te er vrij. zit eigenlijk helemaal geen grens aan, toch? Nou, wel wat soorten betreft. Maar hoeveel schiet je er? En uh, wat gebeurt daar nu werkelijk? Nee, dat is te, te vrijblijvend. Eh, dat wordt eigenlijk aan de jagers overgelaten. En nou ja, de slager keurt ook niet zijn eigen vlees. Dat is iets voor een andere instantie. En dat staan wij voor. En als die wildlijst inderdaad wordt afgeschaft. Wat betekent dat in de praktijk? Maakt dat voor de dieren in Nederland echt een groot verschil uit? Nou, als je een individuele houtduif bent... dan, dan, is, je, dan is je overlevingskans toch wat groter geworden. En dan kan je altijd nog een havik in je nek krijgen. Maar goed, uh, je wordt niet meer neergeschoten door een, uh, tijdens een jachtpartij. Nou, zijn er ook mensen die denken, het, het zal allemaal wel meevallen... want die jagers die, uh, die kunnen vast wel weer een manier vinden... om er een beheerreden aan vast te plakken. Te zeggen van, er is overlast door die huidduif. Uh, er zijn er te veel van, we moeten er wat aan doen. Dit uh, levert gevaar over overlast op. Ja, nou, misschien uh, laten we dat maar afwachten. Maar het zou wel kunnen dat op bepaalde plekken... waar er dan misschien ineens heel veel hazen overblijft... dat dan toch een provincie ineens zegt van... ja. Nu moet het toch wat minder worden. Nou, als je het op een eerlijke manier weegt... en je komt dan tot de slotsom dat je alles gedaan hebt wat mogelijk is... zonder het geweer te gebruiken en dat lukt dan toch niet... Nou, dan kan het zo zijn dat we zeggen in dit specifieke geval... Uh, gaan we over tot afschot. Maar het is dan een ander verhaal dan het huidige verhaal. En dat is wat u betreft winst? Dat is zeker winst. Morgen, volgens de fanatieke natuurorganisatie Faunabescherming, is inperking van de jacht puur symboolpolitiek. Het is een symbool, maar het symbool op zich is natuurlijk ook wat waard. Maar vervolgens betekent dat niet dat dat voor die betrokken diersoorten nou zoveel uit zal maken in de praktijk. Daar geloof ik niks van. Morgen verder met Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom... via goedeborgennederland.nl. Straks botten te koop bij het Natuurhistorisch Museum. Hier is nu het ochtendumeur. Hier is Hans Bum. We gaan terug in de tijd. Niet naar de oerknal van zo'n 14 miljard jaar geleden... volgens vooraanstaande astronomen... maar naar de eerste levende cel zo'n 3 miljard jaar geleden, volgens vooraanstaande biologen. Daarvoor was er nog geen zuurstof op aarde en dus geen leven mogelijk. In het hoog aangeschreven blad Nature, dat vorige week verscheen... wordt een onderzoek gepubliceerd naar zogeheten convergente evolutie. Heel verschillende soorten wezens die in dezelfde omstandigheden leven... ontwikkelen dezelfde, vaak complexe, oplossingen voor... Horen, zien, voelen of voortbewegen. Levende wezens ontwikkelen niet alleen aan de buitenkant... maar ook van binnen, in het DNA, dezelfde type oplossing. Ook al zijn het dus totaal verschillende wezens. Het zijn uitvindingen. Vleugels, om maar een mooi voorbeeld te noemen... ontstonden onafhankelijk van elkaar bij insecten, vogels en vleermuizen. Dieren die in de verste verte niet aan elkaar verwant zijn. Ander voorbeeld. Echolocatie. Het waarnemen met weerkaatsingen van piepgeluiden. Dat hebben dolfijnen en vleermuizen onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. En in de moleculaire machinekamer vonden de onderzoekers wel 200 overeenkomsten in hun beide DNA. Ook de ogen, het zien, maakt eenzelfde ontwikkeling door voor heel verschillende beesten die veel in het donker moeten kijken. Neem de mens. Wij hebben een ingewikkeld binnenoor met daarin een met vloeistof gevuld slakkenhuis. Wij zijn daarmee niet uniek. In Zuid-Amerika hopt een springkaan rond... die geluidstrillingen opvangt met eenzelfde constructie. Alleen ziet die op zijn voorpoten. Het blijft een intrigerende vraag. Als de hele evolutie zich opnieuw zou afspelen... zou je dan andere wezens krijgen die er anders uitzien... omdat ze andere oplossingen voor de dagelijkse problemen hadden gevonden... Ik zit nu op een stoel achter de microfoon en spreek deze kolom in. Maar als de evolutie anders was gelopen, had ik hier wellicht aan het plafond gehangen. Wel met dezelfde kolom, natuurlijk. Hans Beumer staat morgen, het ochtendhumeur van uh, Martsmeets. We blijven nog even bij de zomer. Hoort u maar: staart, zonder bril. En een ode aan een brunette die danst bij La Morena. Zucchero to your dance, man. Het is vijf minuten voor half elf. U luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Honderden eeuwenoude botten van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gaan in de verkoop. Aanstaande zondag kunnen bezoekers voor één euro een fossiel op de kop tikken. Jelle ja, Reumer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van dat museum. Ja. Gaat u nou een deel van uw collectie zomaar aan de straat zetten? Nee, nee, nee. Als dat zo zou zijn, dan zouden ze hem onmiddellijk moeten ontslaan. Het is ook niet de collectie die in de verkoop gaat. Het is decoratiemateriaal van een tentoonstelling. Ah, en wat is dat dan voor decoratiemateriaal? Nou, er is een tentoonstelling over fossiele zoogdieren... Uh, georganiseerd door een, uh, door een uh, organisatie die zich daarmee bezighoudt... de werkgroep Pleins Zoogdieren... Uh, die bestond zoveel jaren. We hebben een tentoonstelling ingericht over allerlei fossiele zoogdieren... Die, uh, die in de Noordzee met name gevonden worden. Die je ook op het strand kunt vinden. Bij de maasvlakte en de zandmotor en dergelijke. Ja. Er worden tonnen en tonnen uh, fossiele botten. Van mammoeten, warhagen, neushoorns, oerossen, wicenten, paarden uh, enzovoort. Uh, leeuwen, hyena's. Uit de Noordzee uh, opgevist elk jaar. Echt tonnen en tonnen aan gewicht. Dus dat is gigantisch. Dus het zijn wel degelijk echte... Uh... Ja, het zijn echte fossielen. Kijk, De mooiste stukken of de belangrijke stukken... die worden natuurlijk bewaard. In, in, in collecties van musea. En er zijn ook verzamelaars die daar uh, prachtige collecties van aanleggen. Maar er is zoveel ja, B- of C-materiaal uh, waar geen belangstelling voor is. Dat is ja, het woord afval is dan ook weer niet van toepassing natuurlijk... maar het is toch, uh, toch het, het mindere materiaal. Ja. En we hadden hier in de tentoonstelling, uh, om een beetje een indruk te, te, te geven... aan de bezoeker van de enorme hoeveelheden die gevonden worden... hadden we dus een hele berg botten neergelegd. Ja. En die berg moet straks weg. Juist. Ja. ja. En wie wil dat hebben? Nou, er is heel veel belangstelling voor. Het is toch het, het hebben van een fossiel is leuk. Het vinden van een fossiel is leuk. Ik bedoel, iedereen die in Frankrijk op de stranden loopt en een, en een halve ammoniet vindt, die raamt hem op. Die neemt hem mee. Dat heeft iets, dat heeft iets interessants, iets spannends, fossielen. Ja. En dit ook. Uh, we, we, we hebben altijd heel veel belangstelling voor, uh, voor dit soort materiaal. Dat vinden, vooral kinderen vinden het prachtig. En het zijn dus, het is geen rommel, hè? het zijn echte fossielen. Het zijn nee. echte stukjes wolhaarge mammoet, echte stukjes wolhaarge neushoorn enzovoort. Die hier dus 20, 30, 40 jaar geleden hebben rondgelopen. Ja, dus voor de duidelijkheid, als u het hebt over decoratiemateriaal gaat het wel om historisch decoratiemateriaal. En niet om mensen die in het weekend goed bedoelend hebben zitten Macrimeën. Nee, nee, nee, nee. Nee. Het is echt materiaal. Het zijn is, het is originele fossielen. Juist, um, wat moeten ze kosten? Ze kosten 1 euro per stuk. Ah, en hoeveel botten zijn er? Uh, nou, ik heb ze niet geteld, maar het, het zijn er misschien duizend, anderhalf duizend, het zijn er echt heel veel. Het is een enorme berg. Een enorm berg. En dat kunnen mensen dus gewoon voor 1 euro bij u ophalen? Ja, mensen kunnen hier komen in het museum, moeten ze natuurlijk wel een kaartje kopen. Uh, en dan kunnen ze voor, uh, voor 1 euro zo'n bot meenemen. We hebben trouwens het hele komende weekend ook nog een tweedehands boekenmarkt. Ook nog? Dat is ook nog interessant misschien. Ah. Die, is, die is op zaterdag ook al. Ja. Zaterdag en zondag zijn we van 11 tot 5 open. Beide ja. dagen is er een tweedehands natuurboekenmarkt. En op zondag dan uh, is er van 11 tot 5 op die, uh, die bot te Het klinkt een beetje alsof u eruit loopt op Koninginnedag al. Nou, nee, ze, ze liggen niet op een kleedje, dat is dan misschien een <laughs> verschil. <laughs> goed, dus mensen die botten en boeken willen hebben, die kunnen bij u terecht? In Rotterdam. In Voor één euro. euro. En die boeken kosten ook een euro? Nou, sommige wel, anderen zijn misschien 2 euro of 2,50 of 5 euro, maar het is allemaal niet verschrikkelijk duur. Zeg, en als ik nou uh, de goede bedoeling heb om, uh, uh, stel ik ben een beetje goed bij kas en ik denk ik koop al die botten op, kan ik er dan ook nog een hele mammoet mee in elkaar zetten of gaat dat dan weer net niet? Nee, dat gaat weer net niet, want het is mammoet, het is neushoor en dus er zitten vrij veel walvis, Materiaal bij. Dus een complete mammoet kun je er niet van in elkaar uh, uh, sleutelen, helaas. Nee, een half ook niet waarschijnlijk? Nee, waarschijnlijk niet. En staat er ook nog bij waar dat bot van is? Of moet je dat dan zelf vervolgens uitzoeken? Nee, nee, nee. Maar er zijn ook leden van de werkkooppleinsterse Pleistocene zoogdieren hier. En iedereen die een bot koopt, die krijgt een certificaatje van echtheid. Ja. Uh, en er staat ook op wat het is. Hè. Dus er staat op of het een middenhandsbeentje van een paard is... of een stukje knieschijf van een mammoet of zo. Dat komt er allemaal op te staan. Ja, een, een beetje van een paard. Oké, okay. uh, hebt u de dranghek al besteld? Want uh, het kan druk worden dan, hè? Het, het, we hopen dat het druk wordt, dat is natuurlijk de bedoeling. Ja. Vanaf hoe laat bent u open zondag? Van 11 tot 5 zijn we open. Van 11 tot 5, voor 1 euro botten en boeken. Bij Jelle Reumer van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half 11, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op onze website, kro.nl. En ik schakel nu met het grootste genoegen. Met de bus van Lijn n 1 en in die bus zit Naida Aurang Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, en vandaag staat de bus in Oosterbeek. Want ik ga hier vandaag praten over de toekomst van de winkel. Europarlementariër Dennis de Jong die wil een verbod op grote winkels buiten de stad. Ja, want die zouden de winkels in de binnensteden kapot maken. Of dat zo is en wat we daartegen kunnen doen, hoort u zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Naast mij, Mark Visser met het NOS-journaal.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 Verkeersinformatie is nou nog niet klaar, Jolanda van der Velden. Nee, we hebben nog twee files over. Eentje op de A58 Tilburg richting Breda. Dat heeft te maken met de olie op de weg. Tussen Goorle en Bavel nog drie kilometer. De rechte reishok is dicht. En op de A59 Os richting Zierikzee. Voor knoopend Hooipolder twee kilometer. Dankjewel. U ook. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. Tot morgen en veel plezier met Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Mega winkelcentra net buiten de stad zijn een mekka voor de shoppingliefhebber. Maar ze zijn een doorn in het oog van de winkelier uit de binnenstad. Leegstaande panden, criminaliteit, klanten die wegblijven. Kortom, de zogenaamde wijde winkels maken het de kleine winkelier niet gemakkelijk. Dennis de Jong, SP-europarlementariër pleit daarom voor een Europees verbod op de bouw van nieuwe shoppingmalls. Ja, onzin of een goed idee? Wat vindt u? Bij u in de buurt een megawinkelcentrum gebouwd? Is dat top of een flop? En hoe winkelt u eigenlijk het liefst? Ja, en ook als u zelf winkelier bent en wel of juist geen last heeft van de megawinkelcentra, kunt u bellen met ons 0800 1121. Mailen kan ook lijn 1 ntr.nl. Of twitteren naar hashtag lijn 1, dit is lijn 1. Je hoorde Big Yellow Taxi even winkelen, even weer een klein beetje geluk kopen. De mooiste nieuwe dingen. Maar voor winkelen moeten we steeds vaker de stad uit. Ja, vandaag sta ik bij de Oude Herberg in Oosterbeek. En we gaan het hebben over het verbod op de bouw van megawinkelcentra. Bij mij in de bus de man die alles weet over het nieuwe winkelen. Buitengewoon hoogleraar Cor Molenaar. Maar eerst aan de telefoon de Europarlementariër... die een Europees verbod eist op de bouw van die nieuwe megawinkelcentra. SP Europarlementariër Dennis de Jong, goedemorgen. Meneer de Jong, ja, ik waarom, ik, dit, waarom dit voorstel? Ja, ik moet wel even in schrift zetten. Het is geen Europees verbod op uh, beide winkels, want daar gaat Europa op zich niet over. Uh, het is een uh, aanbeveling zeg maar, aan de lokale autoriteiten, gemeentes, provincies... En nationale om daar heel terughoudend mee te zijn. En wat wel heel belangrijk is: mijn rapport is een antwoord op een actieplan van de commissie over de detailhandel in Europa. En de commissie kondigt daar aan om allerlei bestemmingsplannen van gemeentes en provincies heel kritisch te gaan bekijken of er geen concurrentiegevalsing is. En dat is eigenlijk gericht op die hele grote winkels, denk maar aan Ikea, die bij de commissie hebben gezegd: wij moeten ons overal kunnen vestigen in Europa. En dan gaat dat dwars door het lokale beleid heen. Dus het is niet zozeer een verbod vanuit Europa. Maar Europa bemoeit er nou niet mee. Zodat lokale autoriteiten en nationale regeringen zo'n verbod zouden kunnen uitvoeren. Ja, en waarom wilt u zo'n verbod? Nou, we hebben gezien in Europa dat um, er jarenlang ontzettend veel aandacht is geweest voor de interne markt. Hè. Eén grote markt maken in Europa. En dat bevordert grote bedrijven. Maar als je nou in de stad kijkt. Dan praten mensen erover dat ze zeggen, ja, we willen heel graag, los van uh, allerlei uh, uh, ketens, willen we ook graag zelfstandige winkels zien, kleine winkels. Mm -hmm. En het punt is dat uh, op dat gebied eigenlijk heel weinig aandacht is omdat die kleine zelfstandige winkels steeds moeilijker te krijgen heeft. En die verdwijnt nu ook met de crisis heel ja. snel uit, uit het vastbeeld. Dennis de Jonge, Europarlementariër, u zit nu in de, tax, uh, in de trein. Dus vandaar dat nou, ik de slechte... ik in, want we is een half uur vertraging. <laughs> Oké, okay. dus vandaar... Vandaar, vandaar de slechte verbinding, dus excuses luisteraar. Dat komt vanwege het treinstation waar Dennis Jong nu staat. Maar even het, het, het naast elkaar bestaan, hè? van die mega winkelcentra... en de kleine winkelcentra zoals we die kennen... midden in een, win... in een centrum van een stad. Dat hoeft elkaar toch ja. niet te bijten? Nou, dat doet het soms wel. Dat uh, IKEA zegt van precies datzelfde, van het ene versterkt het andere... Maar we hebben gezien bijvoorbeeld bij Soetermeer, daar wilden ze een uh, nieuwe outletcentrum bouwen. Hè? En daar hebben ze uh, onderzoek gedaan. Wat betekent dat nou? Dan zou het betekenen in de stokvaart van Soetermeer een omzetverlies van 10% en zelfs in Rotterdam nog altijd een omzetverlies van 2%. Dus je ziet ook aan dat soort cijfers dat het wel degelijk effect heeft op de binnensteden. Ja, en aan de andere kant kun je stellen, nou ja, de klant die vindt het leuk om buiten de stad te gaan winkelen en de klant bepaalt toch? Ja, maar je moet ook niet zeggen, er moet een absoluut verbod komen, maar je moet wel zeggen van in de huidige tijd waar er heel veel les is, waar de les toeneemt, moet je het nu zeker niet doen. En dan zijn er genoeg leidewinkels al overal in Europa waar de klant werkt kan. Dus het is niet zo dat die beide winkels allemaal weggaan of Ja, Bij mij in de bus Cor Molenaar, buitengewoon hoogleraar e-marketing... aan de Erasmus Universiteit en schrijver van onder andere het boek Red de Winkel. Wat vindt u van het voorstel van Europarlementariër Dennis de Jong... verbod op bouw mega winkelcentra? Nou, hij heeft gelukkig iets genuanceerd. Uh, ik vind inderdaad dat gemeenten wat kritisch moeten kijken... of er nieuwe winkels nodig zijn. Uh, we hebben toch te maken met een ander koopgedrag van klanten. Uh, klanten kopen steeds meer op internet, ze kopen op een andere manier. En dan is de vraag of een nieuw winkelcentrum moet komen. Wat ik op het moment wel zie, is dat de gemeentelijke politiek... een andere agenda heeft dan alleen maar het kopen. Ik zie bijvoorbeeld dat de gemiddelde gemeente in Nederland... een, uh, een grondpositie heeft van meer dan 100 miljoen. En dat de rentelast al 3 à 4 miljoen per jaar zijn om van die grondpositie af te komen. Stimuleer ze juist projectontwikkelaars om wij de winkels te gaan bouwen. Want dan daalt de grondpositie van de gemeente, dan dalen de, de rentelasten per jaar. Maar dat je daarmee de bestaande winkels kapot maakt, is gewoon heel erg duidelijk. Wat ik ook zie, is dat er jarenlang een, een negatief beleid is gevoerd... voor winkels in de binnenstad. Kijkt u maar eens naar hoe moeilijk de winkels bereikbaar zijn. Kijkt u maar naar de parkeerkosten die allemaal verhoogd zijn. Kijkt u maar eens naar de huurkosten die verhoogd zijn... omdat de WOZ-waren continu verhoogd worden gemeentebesturen houden gewoon niet van winkels... en zien de winkels een beetje als een melkkoetje... om tekorten bij de gemeente gewoon op te lossen. En uh, dan kunnen wij de winkels stoppen... maar ze kunnen ook de binnenstad stimuleren ja. en winkels gaan stimuleren. En dus moeten we zeggen, uh, gemeentes houden niet van winkels... in het centrum van de stad? Nou ja, als ze langs maar betalen en zolang maar geld opleveren, dan ja. vinden de gemeenten dat, dat fijn. Maar ze hebben jarenlang gewoon een heel slecht beleid gevoerd om winkels gewoon uh, mogelijk te maken in de steden. Aan de telefoon nog steeds SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Als ik Cor Molenaar, buitengewoon hoogleraar, hoor, die zegt, nou, te hu huren die te hoog zijn, uh, parkeergelden midden in het centrum, dat zijn dingen die ervoor zorgen dat de winkels in de stad het niet goed doen. Wat gaat u daartegen doen? Ja, ik denk dat dat proces zie je heel sterk. Je ziet dus uh, dat gemeentebestuur en projectontwikkelaars samen nogal eens dus vallen voor megalomane projecten. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Ik zie in Rotterdam bijvoorbeeld op uh, binnenweg dat de gemeente samen met de winkeliers en de eigenaar van de panden de handen ineens geslagen hebben. En die hebben massaal uh, panden gerenoveerd, gezorgd dat er creatieve nieuwe ondernemers en winkeltjes komen. Dat is ontzettend gezellig geworden, heeft ook een prijs gekregen vorig jaar. En de commissie moet daar niet dwars doorheen gaan lopen nu vanuit Brussel... te zeggen, ja, dat is dan toch wel steunverlening aan die, die kleine winkels. Want anders overleven ze het niet. En voor ja. de stad is het zo Korma ontzettend belangrijk. Kormolenaar wil hierop reageren. Ja, van diezelfde gemeente Rotterdam heeft wel Forum toegestaan... met een uiterst warrige besluitvorming... waarbij ik toch het gevoel dat die wethouder een andere agenda heeft Wat is Forum? Heeft. Forum is een nieuw winkelcentrum die ze gaan bouwen... in het oude ABN-gebouw aan uh, de Koolsingel. Uh, daar komt 45.000 vierkante meter bij. Uh, dat betekent dus dat als het allemaal goed gaat... dat er een geweldige trekker wordt. Ik heb die discussie meegemaakt. Ik heb geweest dat, dat het einde gaat betekenen van de lijnbaan. Het gaat het einde betekenen van die, van die binnenweg... Uh, waar nu over gesproken gaat worden. En ik heb dat al allemaal mitsen opgenomen... in, in mijn advies naar de gemeente toe. Hebben ze geen acht aan besteed. Voor hem moesten komen. Er moet 45.000 vierkante meter komen. En dan gaat het gewoon ten koste van de randgemeenten. Dat gaat het ten koste van de binnenweg. Alle ondernemers zijn wezen protesteren. En de wethouder gewoon Oost-Indisch doof. Dennis de Jong? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want dat is het gekke van inderdaad de gemeente Rotterdam. Aan de ene kant zo'n goed initiatief nemen in die, die kleinere winkelstraten. En het dan kapot maken met zo'n megalomaan project weer. Dan wil zijn wethouder een visitekaartje afgeven. En dat moet echt niet ja. doen. Maar even, heren, allebei, zowel Dennis de Jong als Cormolenaar, als ik u ze hoor, denk ik. Oké, okay, dus als ik, als ik het goed heb, willen jullie allebei terug naar, uh, naar, die, naar, die, uh, naar die kern van die oude, dat oude stadcentrum. Met die mooie kleine winkeltjes. De nieuwe binnenweg in Rotterdam. Ik ken het. Ziet er ontzettend gezellig. Dennis de Jong is weggevallen. Komt waarschijnlijk door de trein waar hij in zit. Ga ik verder met Cormolenaar, buitengewoon hoogleraar e-marketing bij mij in de bus. Als ik ook Dennis hoor en u hoor, al die kleine winkeltjes... daar moet de gemeente in investeren. Maar aan de andere kant, als ik wereldwijd kijk... als ik kijk naar nou ja, het extreem is een land als Dubai... minder extreem is Istanbul, om maar wat te noemen... daar heb je prachtige grote winkelcentra. Het is toch niet meer van deze tijd om alleen maar kleine boetiekjes te willen hebben? Nee, ik pleit ook niet voor kleine boetiekjes. Ik pleit, ik pleit voor een gezellige binnenstad. Um, de leefbereid van een plaats hangt af van de winkelaanbod. Als een plaats geen winkels heeft, dan zullen mensen snel wegtrekken... want het is gewoon niet gezellig meer. Uh, we hebben behoefte aan meer. De winkels in de toekomst. We zien de opkomst van internetkopen. dat is dit jaar 11 miljard... ...en er stijgt keurig met 10 tot 15 procent per jaar... ...en exact de omzet die bij winkels weggaat. Dat betekent dat winkelcentra weer leuk moeten worden. Men moet weer gestimuleerd worden om daar naartoe te gaan. En winkelcentra zal altijd een mix zijn van grote winkelketens... ...van kleine winkeltjes, van ambachtelijke winkeltjes... Even een horeca. Dat is de kern van het oude, oude stadcentrum. En dan moeten we weer gaan bewaken. En moeten we weer mensen gaan stimuleren om naartoe te komen. Ja. Nou, hoe kun je mensen stimuleren? Een leuke looproute in de stad. En dus niet een straat op en lopen, maar echt een looprondje die je kunt maken. Uh, ik heb liefde gratis parkeren, of met tegen hele lage kosten. Een goede bereikbaarheid. En waar ik ook een beetje op stimuleer heb, tomelijk, is beleving met licht en met geluid... en met een sensing-systeem. Het moet weer een feestje worden naar de stad te gaan. En... Dat een beleving moeten we hebben. Het moet echt een kookbeleving ja. worden. Maar als u zegt, hè, bijvoorbeeld, om maar heel een praktisch voorbeeld dus die parkeergelden. Dan denk ik, ja, ik als, als consument wil inderdaad gewoon mijn auto's kwijt kunnen in de stad. En het liefst er weinig of niks voor betalen. Maar aan de andere kant, als ik denk vanuit een bestuurder van een gemeente. Dan is het heel erg suf als je de, de inkomsten die je krijgt op parkeergeld misloopt. Uh. Nou, dat is altijd beleid geweest de afgelopen jaren. Maar van dat beleid moet je ook de consequenties trekken. Dus als je dan de parkeerkosten gaat verhogen... omdat je toevallig een, een tekort op je begroting hebt staan... dan moet je ook de consequentie aanvaarden. Mensen minder naar de stad toe zullen gaan en dus naar weidewinkels gaan of op internet gaan kopen. En dat het leidt tot de leegstand van winkels en de kleine winkelgebied. Maar het, bij gemeenten is het zo dat ze wel aan de ene kant het geld willen halen... maar niet de consequenties willen aanvaarden. Uh, ik zie bij gemeentes waarbij ze uh, steeds meer leegstand hebben... dus gaan ze maar de onroerendgoedbelasting verhogen... want ze hebben een gat in de, in de begroting. Ja. Dus meer kosten voor de winkeliers. Dus meer leegstand. En dan denk ik, hoe dom kun je zijn? Heel erg dom als ik het zo Heel erg dom. Ja, het irriteert me mateloos. Ik ga zo verder met u, maar ik ga eerst naar de telefoon... want aan de telefoon hangt intussen Patricia Hoogstraat, de directeur van het vakcentrum, een belangenorganisatie voor de detailhandel. Goedemorgen, mevrouw Hoogstraten. Goedemorgen. Wat vindt u van het plan van Europarlementariër de Jong... die pleit voor een verbod op het bouwen van nog meer nieuwe megawinkelcentra... aan de rand van de stad? Nou, Wij zijn als winkeliers erg, erg verheugd met de aandacht... die ook vanuit Europa voor de detailhandel uh, uh, wordt gegeven... Uh, het plan om, uh, om te kijken naar een evenwichtig uh, ruimtelijk ordeningsbeleid want zo moet je het eigenlijk noemen daar staan we volledig achter uh, Cor Molenaar heeft het al genuanceerd Dennis de Jong ook, het gaat er niet om dat uh, bepaalde zaken niet gebouwd mogen worden het gaat erom dat je dus bij uh, de ontwikkeling van uh, winkelcentra gewoon aansluiting zoekt bij de bestaande situatie uh, het, is in zo, het is duidelijk dat de winkels binnen uh, wijken en uh, stadcentra... gewoon ook een andere meerwaarde hebben... dan alleen het verstrekken van uh, boodschappen tegen, tegen betaling. Ja, wat is die andere uh, meerwaarde dan? Kunt u wat noemen? Nou, zij zorgen absoluut voor de leefbaarheid... Uh, er wordt een stuk uh, consumenteneducatie verzorgd. Uh, de sponsoring van uh, zaken als uh, uh, de kerstverlichting, de, de, de oranje feesten, dat soort zaken. Dat komt eigenlijk allemaal van, uh, van de lokale winkeliers. Uh, er is uh, veel contact met, uh, met de lokale consument. En in de toekomst, uh, waar we steeds meer te maken krijgen met een, uh, met een vergrijzende uh, consument, is het gewoon fijn dat uh, in de nabijheid ook uh, winkelvoorzieningen blijven bestaan. En wat er gedaan moet worden is dat, uh, dat gemeentes samen met de, de provincies uh, een visie gaan vormen op, uh, op winkelcentra. Uh, dat men gaat kijken van wat, wat welke winkelcentra uh, ja. zijn, uh, zijn, zijn toekomstbestendig, welke niet. Uh, hoe zou je uh, hoe zou je de toekomst in moeten ja. gaan en welke randvoorwaarden zijn nodig om toch een evenwichtig detailhandel... Uh, Mevrouw Hoogstratus, uh, u zegt ja. die samenwerking met die gemeentes. u bent u directeur van het vakcentrum, Belangenorganisatie ja. voor de Detailhandel. Ja. Uh, is de gemeente een goede partner? Zijn ze bereid om samen met u te kijken naar die toekomst van, van, van die winkels in het centrum van een stad? Nou, ik moet helaas uh, vaststellen dat veel gemeentes toch korte termijn aan het denken zijn. Dat ze toch aan het kijken zijn hoe ze, hoe ze de verliezen uit slechte grondpolitiek uit het verleden uh, het beste kunnen gaan inhalen. Ja. Ja. En uh, voor veel gemeentes is een, uh, een groot project uh, een, een, ja, een prestige object voor uh, één of meerdere wethouders en ambtenaren. En dat is jammer, want ja. als je gewoon op een, uh, in overleg met, uh, met de totale detailhandel gaat kijken hoe je uh, het een en ander moet invullen. Als je ook het lef hebt om overbodige vierkant meters uit de ruimte uh, weg te halen. Weg te bestemmen. He, als je het lef hebt om te zeggen, nou er komt een project, maar waar kunnen we uh, bestaande projecten uh, opnieuw invullen of misschien ja. gewoon uh, te sluiten. Kijk, dan kom je tot een oplossing waar er zowel ruimte wordt geboden voor nieuwbouw, innovatie en uh, toekomstige ontwikkelingen. Maar aan de andere kant ook gewoon de totale leefbaarheid en de DK-handelstructuur gewoon in stand uh, blijft. Dank u wel, Patricia Hoogstraat. Ik, ik ga naar de telefoon nog een keer, naar Monika... om te kijken hoe dat gaat in die steden. Monika, hoe gaat het in Voorburg? Nou, met Voorburg gaat het niet zo goed. Want er staat uh, in onze Herenstraat, onze mooie Herenstraat... daar staan toch wel erg veel panden leeg... En uh, waar ik juist een lans voor wil breken is dat eigenlijk ook de verhuurders van die panden, dat die eens gaan kijken naar de prijzen die ze vragen voor ondernemers om zo'n pand te betrekken. Want die prijzen, die huurprijzen, die zijn zo verschrikkelijk hoog en die zijn eigenlijk nog, uh, ja die hangen eigenlijk nog aan de hoogconjectuur die we gehad hebben. Maar als jij ondernemer bent en je wil op dit moment een zaak beginnen en je moet uh, drie of vijfduizend euro per maand. Van huur ophoesten. Kijk, dat, dat kunnen alleen de ketens. Hè? Want die ja. zijn groot genoeg om dat te dragen. Maar als jij als particulier ondernemer een zaak wil beginnen. dan is dat niet op te brengen. En ben je zelf particulier ondernemer, Monika? Nee, maar ik heb er wel eens over gedacht om het te worden. Maar als je dat soort prijzen hoort en je ziet wat je per maand op moet brengen, dan denk je nou, ik denk er wel ja. eens even over na. Maar want als dat je zegt, is het is gewoon niet haalbaar. En zeker op dit moment niet. En niet haalbaar omdat jij dat denkt? Of heb je gesproken met mensen die een winkel hebben? Ik spreek, ik spreek mensen en ik hoor ook hoe moeilijk die het hebben. En die stoppen er op een gegeven moment ook mee. Dankjewel, man. En dat man. heb ik vanuit mijn zeer nabije omgeving. En dat vind ik triest, want ik bedoel... Uh, het is een verarming uh, ja. uh, qua winkelaanbod. Want juist die particuliere zaken, die hebben vaak de leuke, de leuke dingen. Kijk... Uh, ja. um, Dank dankjewel, je wel, Monika. Monika, ik ga je onderbreken, want ik ga even door met Koor Molenaar... omdat ik ook benieuwd ben hoe het in andere steden zit dan Voorburg. Maar Cor Molenaar, buitengewoon hoogleraar... Schrijver ook van het boek Red de Winkel. Monica, die zegt net die huurprijzen die zijn zo gigantisch hoog. De verhuurder die zou daar ook naar moeten kijken. Ook u heeft daar een idee over. Ja hoor, kijk het is inderdaad zo dat vaak de huurtarieven nog gebaseerd zijn op plannen van 2008 of 2009. Toen alles nog erg goed was. En men nog geen besef had van de impact bijvoorbeeld van internet. Nog, dan heb ik nog eens over de recessie. Um, een, een huurbasis wil natuurlijk vaste huur hebben, dat is een stukje zekerheid. Wat ik nu wel zie is dat er steeds meer ruimte gaat komen voor een andere huurgrondslag. Dat kan dus een verlaging zijn omdat het gewoon wat minder gaat en er minder mensen komen in zo'n winkelstraat. Dus ook de waarde van die panden op dat moment achteruit gaat. Wat ik ook zie, en dat bijvoorbeeld bij, bij een vastnet, het geval, maar ook bij een corio het geval, dat ze een deel van de huur omzet afhankelijk gaan maken. Nou, dat vind ik op zich een hele goede ontwikkeling. Ja. Want dan is, de, is de, de, de eigenaar ook mede verantwoordelijk voor het succes van die winkel. Als de winkel goed gaat, hebben ze meer huur. Gaat het slecht, hebben ze minder huur. Maar hoeveel verhuurders zijn bereid dat te doen? De grote partijen zijn allemaal bereid om daarover te praten, toegelijk. Ja, De kleine partijen, dus de mensen die maar een paar pandjes hebben... die zijn veel starder. Die denken inderdaad van, ja, ik hou het vast. Ik. Nou, ik weet het niet. Dat zijn juist de meest flexibele partijen. Want die kunnen dat zelf gaan beslissen. Mm -hmm. De grote partijen vaak een beleggingsmaatschappij achter zich. hebben, waardoor, En vaak beurskoersen. Waardoor het allemaal veel gevoeliger is. Maar het feit dat je moet nagedenken over je huurgrondslag... en de gemeente moet nagedenken over de WOZ-waarde van die panden... want minder mensen aan de winkels toe is ook een lagere waarde van die panden... Ja. dat gaat inderdaad wat oplossing bieden. We hoorden Monica net al aan de telefoon die aangaf dat er in Voorburg heel veel panden leeg, winkelpanden leeg staan. Hoe zit dat met de andere steden? Welke steden doen het goed en welke doen het niet goed? Nou, wat ik heel tauwd zie is dat een, een plaats waar een goed beleid achter zit, die aantrekkelijk gemaakt zijn, doen het goed. Ik was laatst in Venlo en dat is echt een feestje. Die, die hebben een goede looproute, goede parkeervoorzieningen. Ze hebben daar de, de Maas Boulevard, dat is een nieuw winkelcentrum. Helemaal geïntegreerd binnen het centrum. Cafeetjes staan tussen de winkels door, restaurant tussen de winkels door. Het is dus niet een apart gebied. Maar eh, terrasjes op straat, het is gewoon een feestje. Maar als je dat bijvoorbeeld gaat vergelijken met Arnhem, dus hier vlakbij. Dan zie je dat Arnhem wordt geconfronteerd met een, een verkeerd gemeentebeleid van de laatste tien jaar. Want opeens hadden ze het idee, het centrum van Arnhem moet aan de Rijn liggen. Ze hebben daar ze panden opgekocht. En daar op een bepaald moment wilden ze dus de winkels verzetten of verplaatsen naar eh, die Rijn toe. Alleen het geld ontbrak op een bepaald moment, want het zou 50 miljoen kosten. Uh, dat ging weg. Het station wilden ze gaan verbouwen voor een 30 miljoen. Uh, hadden ze ook het geld niet meer voor. Dus die staat al 10 jaar in de stijgers. De looproute is weggehaald. Je, je kan alleen maar op en neer op de straat. De horeca hebben ze uit het... Centrum gehaald en apart geplaatst op pleinen. Dus hoor ik nu ook klagen: dan ja. komen er komen geen mensen meer. Een bioscoop die gaan ze buiten de stad plaatsen. Met gevolg dat een bijenkorf zegt op een bepaald moment: ja, er is geen regiofunctie in Arnhem. De stad is niet leuk meer. Dus we, we gaan maar weg. Met gevolg dat er uh, meer winkels weg zullen trekken. En de bijenkorf, toch iets wat, wat hè? Als, er, als je als stad een bijenkorf hebt, dan uh, geeft dat vaak toch aan voor de consument: dat is een goede winkelstad. De bijenkorf trekt behalve uit Arnhem uit nog een paar steden weg. Ja. Ja, ik vind de strategie van de Bijenkorf erg goed. Ik vind de winkelier moet het ook zien, de winkelier, de gemeente moet het ook zien... als een vorm van een wake-up call. Ze gaan weg uit Groningen. Uh, ja, want het ze zeggen toch, de regio is erg weinig en we kunnen daar heel weinig uh, stimulansen geven. Ze gaan weg uit Enschede. Nou, het hele gebied in Twente is op zich een heel triest gebied. Ik zie dat Almelo verkeerd bezig is. Ik zie dat Hengelo een uh, grote leerstand heeft. Ik zie dat Enschede moeite heeft om... om uh, zich staanbaar te houden. Die gaan ook winkels werven... uit andere gebieden. Zo bijvoorbeeld in Deventer. Wat ook een zwak beleid heeft van de gemeente. En wat ook een zwak winkelgebied heeft. Wat, wat, wat moet ik daar zien? Winkelen werven uit andere gemeenten? Nou, dat is tegen winkels zeggen... je moet weggaan uit Deventer. Kom nog gezellig naar Enschede toe. Ja, ja. Want daar hebben we een veel beter beleid. Een veel gezelligere centrum. Ik maak met Deventer mee dat ik met een wethouder... in de stad loop. Ik kom in een straat waar een derde van de winkels leeg staat en hij durft met droge ogen te beweren dat dit een erg gezellige straat is. De winkeliers die klagen erover dat er veel leegstand is, dat er geen terrasjes mogen komen, geen bloembakken mogen komen. Nee, zegt hij, want de hulpverleners moeten komen. Als er geen klanten zijn, heb je ja. hulpverleners ook niet zoeken nu in de kom, straat. Nu komt u binnenkort met een nieuw boek, hè? en dat heet Noodplan Retail. Ja. U noemt een paar dingen die gemeentes fout doen. W wat is de oplossing? De oplossing is opnieuw kijken naar de koopstromen uh, die er plaatsvinden in de gemeente. Uh, we zien bijvoorbeeld dat een stuk van, die ko van de koopkracht van een plaats weglekt naar andere gemeentes toe. Hè, bijvoorbeeld naar een Utrecht van gezellig is, of naar Amsterdam gezellig is. Of naar andere plaatsen. We zien een toenemende koopstroom die wegtrekt naar internet toe. Op Tomix ongeveer een 10-11% van de retail die gaat naar internet. Dat wordt ongeveer 20% in 2020. Dat is dus direct een lek van winkels. Dan ben je afgevragen van hoe kunnen winkels overleven? Welke rol speelt de gemeente hierbij? Ja. En hoe dat... kunnen ze dat? Want dat internet, het feit dat, we, dat wij steeds vaker gaan shoppen op internet... dat hou je niet meer tegen. Dat hou je niet tegen. Maar je kunt wel integreren binnen je eigen beleid. Ik zie bijvoorbeeld in Amerika... ik was vorige week in Amerika... initiatieven van, van een eBay, dat is bij ons marktplaats... maar ook van een Google, die zegt... bestel nu op internet en dan kun je de artikelen binnen... een uur thuis krijgen via de, de lokale winkels. Ik kan me voorstellen dat winkels gaan samenwerken in een bepaalde gemeenten. En dan maken ze een platform... Ik ben bijvoorbeeld in Veghel bezig. En dan komt er een platform van de winkels in Veghel. Bestel je even die winkels. Dan, dan kun je dat thuisgeleverd krijgen op het moment dat het jou uitkomt. Ja. nou, Dus op die manier zie je de verandering gaan ontstaan. Uh, de logistiek... Maar zit de consument daar op te wachten? Want nu kan ik iets, iets via weet ik, voor eBay, whatever, ik kan ja. wat bestellen. Ik kan rechtstreeks bij, noem eens wat, de Zara online ja. bestellen. Ja. Waarom zou ik eerst naar de Zara Amsterdam moeten om iets online te bestellen? Nou, ik vind de Zara een heel mooi voorbeeld. omdat de Zara juist wel inspeelt erop. Zara vernieuwt de collectie elke twee weken. Uh, ze avateren niet. Dus als jij wil weten wat die collectie is, dan moet je of naar de winkel gaan... Of je moet op internet gaan kijken uh, en ze kunnen dat toch heel snel thuis gaan leveren. Nou, als jij je eigen maat weet, je kijkt op internet, dan kun je op dat moment direct gaan bestellen. Nou, door te die internetverkopen ontstaat er toch een basis voor die winkel. Dan zie je dat de winkel meer de functie krijgt van even kijken, even ja. passen als je wilt. Een soort van showroom. Maar het economische draagvlak is, is een combinatie van de verkopen in de winkel en de verkopen op internet. Ja. En dat is eigenlijk de nieuwe hybride vorm die we gaan krijgen. Nou, die hybride vorm dat de Zara dat kan... dat de of dat kan, de H&M kan, dat snap ik helemaal. Maar mijn vader die heeft een winkel voor dames met een groot, uh, grote maat... en wat de oudere dames ergens in Rotterdam IJsselmonde. Ik zie mijn vader dat allemaal niet op internet regelen. Nee. En die zullen naar de winkel gaan. We zien inderdaad dat het toch leeftijd een rol speelt van mensen boven de 60... en mensen met veel vrije tijd, die gaan naar de winkel toe omdat het leuk en gezellig is. Terwijl uh, mensen die minder vrije tijd hebben of het beste keuzes gaan maken... die gaan naar de winkels omdat het leuk en gezellig is. Het recreatief winkelen. Is het een noodzaak, dan bestelt het veel sneller op internet. Ik wil nog één initiatief noemen, dat is van de schoenzaken. Als antwoord op Zalando... Uh, Schoenzaken zijn nu 83, die hebben gezegd, wij gaan samenwerken in TopShoe.nl. Ik ga vanavond ook het nieuwe kantoor openen, TopShoe. Kun je daar bestellen en dan wordt het geleverd via jouw lokale winkel. Dus die hebben een heel goed initiatief ontwikkeld... waarbij de lokale winkels ook via kopen. dus ja. door, om samen te gaan werken... waardoor er weer draafvlak ontstaan voor dat soort winkels. Ik ga nog even naar de telefoon, want ze hangt nog steeds aan de telefoon. Patricia, Hoogstraat, de directeur van het vakcentrum Belangenorganisatie voor de Detailhandel. Nog heel kort, Europarlementariër De Jong, die dus pleit voor dat verbod. Um, e e wat heeft u daaraan? Ik bedoel, het is nu even weer op de agenda zet. Heeft u hoop dat de gemeentes nu gaan luisteren en met u gaan praten? Ja, het is, uh, die hoop heb ik zeker. Uh, we hebben met, met grote projectontwikkelaars en, en een deel van de gemeenten en provincies hebben de hand al in elkaar geslagen. Samen ook met het ministerie. En uh, er is een toezegging ook van, uh, van de minister dat, uh, dat er een betere regievorming uh, moet gaan komen. Uh, ook over de provinciegrenzen heen. Uh, ter uh, voorkoming van uh, nieuwe leefstand. Uh, door aanpassing van de besta bestaande ontwikkelingsplannen... Uh, door te kijken waar uh, mensen opgeruimd kunnen worden door herbestemming. Uh, we hebben ook nieuwe ideeën uh, voorgesteld van denken aan herverkaveling. Ik bedoel, op het moment dat een, een winkelcentrum of een, een binnenstad... Ja. goed toegankelijk is, dat je kan parkeren... dat je ook wat grotere uh, bedrijven daar neer kan zetten... Nou, dan hou je die winkels in stand. En dan kan ook de combinatie die Coor Molenaar noemt... van uh, uh, internetverkoop samen met bestaande winkels... Helemaal uh, goed. Dank je wel, Patricia. Ik moet je afsluiten. Dank je wel, Patricia Hoogstraten. En ik wil vooral ergens kunnen parkeren zonder te betalen. Dank je wel. Dit was het weer Lijn 1 voor vandaag. Tot morgen.